10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Justitie in Griekenland gaat onderzoek doen naar ongeveer 2000 Grieken met een Zwitserse bankrekening die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Dat meldt de Griekse televisie. De rekeninghouders staan op een lijst die twee jaar geleden naar buiten kwam via een werknemer van een Britse zakenbank. De Griekse regering deed daar aanvankelijk niets mee. De huidige regering staat onder zware druk, ook van de eigen bevolking, om belastingontduiking door rijken aan te pakken. Veel energiebedrijven vragen een borgsom aan klanten die schulden hebben, meldt het consumentenprogramma Kassa. Zo proberen ze risicoklanten te weren. Het bedrag dat ze moeten betalen voordat ze gas en elektriciteit krijgen kan oplopen tot 1000 euro. De Nederlandse mededingsautoriteit gaat onderzoeken of de energiebedrijven zich daarmee onttrekken aan hun wettelijke plicht om alle klanten te accepteren.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 Vanuit het Glazenhuis in Enschede zamelen drie dj's van 3FM geld in... voor de strijd tegen babysterfte. In ruil voor een donatie worden verzoekplaten gedraaid... en in het hele land worden inzamelingsacties georganiseerd. Zo leverde een broodjesactie van een bakker 90.000 euro op. Er is ook een veiling op internet. Er is al 3.500 euro geboden voor een ontmoeting met Diederik Samsom... ruim 6.000 euro voor een bedrijfsfeest bij Golden Tulip... en 18.000 euro voor een eigen sterreclame. In de Eredivisie heeft Heerenveen thuis met 2-1 gewonnen van Vitesse. Heracles speelde gelijk tegen Wolle. Het werd in Almelo 1-1. En ADO Den Haag pakte drie punten in de thuiswedstrijd tegen NEC. Het werd 2-0. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het stevig doorregenen. Plaatselijk valt meer dan 20 mm. De temperatuur loopt vanavond en vannacht op. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Nogmaals, goedenavond. Nog één wedstrijd is aan de gang. NAC PSV, het is alleen nog de vraag hoeveel het wordt, Andy. Nou, het is nu 5-1 geworden, een paar minuten geleden. Het is het Narsing die kon scoren. Goede actie ging eraan vooraf van Jermaine Lens. Een van de betere spelers bij PSV. Maar PSV speelt helemaal goed tegen een arme, armetierig heel mak. Nak. Dat uh, zich echt laat uh, wegspelen op dit uh, knollenveld. Met Leurling voor zijn 350ste wedstrijd uh, in het uh, betaalde voetbal. Staat hij in de basis? Nou, misschien hooi. Nee, hij schiet de bal over het doel. Een van de weinige acties richting het doel van Boy Waterman. Het staat 1 voor Nak, 5 voor PSV. Sister, met The Way To Your Heart. We gaan terug naar Irakwijs-Pek Zwolle. Dat eindigt in 1-1. Frank Vielhuit praat na met uh, Zwolle-speler Joey van den Berg. Jullie beginnen denk ik goed aan de wedstrijd. Houden de ruimtes klein en maken één foutje. Dan sta je meteen meteen los. af. Ja, en nou, dan zie je wel hoe gevaarlijk hun zijn. En, uh, ja, dat vergt heel veel scherpte in de wedstrijd. En dat deden we het de tweede helft stukje beter, denk ik. Ja, wat ging er voor? Is nog meer mis dan? Uh, nou ja, uh, ja we, het was voor het eerst dat we eigenlijk zo speelden. Dus het was een beetje afstemmen en uh, met Joost achterin. Dus ja, het vergt veel communicatie. En ja, dat deden we in de eerste helft deden we wel aardig. Alleen ik denk dat de tweede helft nog beter stond. Uh, in de tweede helft, hadden jullie in de beginfase ook wat meer de bal? Was er wat meer afwisseling en wat meer uh, spelerswisselingen op het veld? Ja, nee, klopt. En dan zie je dat, ja, hun geven wel veel ruimte weg. En ja, daar moesten we eigenlijk meer van profiteren, had ik het idee. Ja, jullie hebben desondanks best veel geprofiteerd. Veel 100% kansen gehad. 6-7 denk ik wel. En dan eigenlijk gewoon te weinig doelpunten gemaakt. Ja, nou een beetje het verhaal. En Als je niet scoort, kun je niet winnen. En deze moeten gewoon tussen de palen in ieder geval. En ze worden allemaal voorlangs of recht op de keeper geschoten. En ja, dat zal de tweede helft van het seizoen beter moeten. En dan ga je meer punten halen. Kijk, nu speel je gelijk. Alleen achteraf denk je van ja, deze hadden we gewoon kunnen winnen. Hoe goed komt de winterstop jullie uit? Uh, nou, ik denk wel goed. Ik denk dat we veel pijntjes en uh, veel blessures hebben. Ik hoop dat gewoon iedereen fit wordt na de winterstop... En dat we de selectie zo breed mogelijk houden. En dan uh, kunnen we de tweede seizoenshelft uh, hoge ogen gooien, denk ik. En de complimentjes die jullie regelmatig hebben gekregen in die eerste seizoenshelft ombuigen in een. Een paar extra doelpunten, dat zou ook kunnen helpen. <laughs> nou ja, dat zou zeker kunnen helpen. Ik denk dat dat essentieel is voor het uh, tweede seizoen zelf. Want anders krijg je het nog heel moeilijk. En uh, ja, we spelen leuk en we krijgen complimenten. Maar voor complimenten krijg je geen punten. Dus dat zal uh, de tweede seizoen zelf echt moeten veranderen. En daar gaan we hard mee aan de slag. En ik ben er ook wel van overtuigd dat het gaat lukken. Ja, vandaag complimenten en één puntje. Ja, nou ja. Vooraf tekenen voor, achteraf denk je van ja, helaas. <laughs> Joey van den Berg van PEC Zwolle dat met 1-1 gelijk speelde tegen Herakles. En daarna ging Frank Wieluid naar de trainer van PEC Zwolle, Art Langeluk. Art, jullie uh, spelen compact. Les geleerd uit de thuiswedstrijd: dat je niet te veel ruimte moet uh, weggeven. Dat gaat heel goed. Tot een kwartier, één foutje, doelpunt tegen. Ja, de eerste kans denk ik voor Herakles. Daarvoor hadden wij er denk ik ook al twee hele aardige gehad. Nou, ja, oké, okay. uh, dat gebeurt. Um, en je... Jullie manier uh, van voetballen vandaag. Ja, dat komt eigenlijk min of meer overeen met wat Heracles doet. Alleen hadden jullie voor dus wat minder de bal. Ja, nou ja, het, uh, het was tactisch wel anders dan dat we andere keren hebben gedaan. Uh, in Zwolle hebben we heel open en bloot gespeeld tegen Heracles. Werden we werden keihard mee afgestraft. Nu hebben we dat iets anders gedaan. De jongens hebben dat uitstekend uitgevoerd. En uh, ja. Ja, dan zie je dat dit eigenlijk wel de, de manier is om Heracles te bestrijden. Dus uh, dat pakt er goed uit. Ja, voorrust zag je nog wel dat jullie wat moeite hadden. Er moest even nagedacht worden hoe het, eigenlijk al, hoe, hoe het plan in elkaar stak. Ja, maar goed, uiteindelijk was ik daar ook best tevreden over. Maar in de loop van de tweede helft, en zeker naar het einde toe... Ja, zag je dat, we, dat wij over hadden en de wedstrijd konden beslissen. Eigenlijk is dat steeds zo geweest in de eerste seizoen zelf... dat jullie aan het eind over hadden. Ja, maar goed... Uh, als je veel de bal hebt, dan hoef je niet zoveel te rennen. En dan heb je vaak aan het eind van de wedstrijd de conditioneel wat over. Dus uh, de jongens zijn ook gewoon fit en, uh, en willen graag. Maar goed, uh, vandaag hebben we niet... Uh, ik denk dat Heracles misschien wel meer de bal heeft gehad dan ons. Maar uh, ja, we waren wel gewoon heel goed in de schakeling. En heel goed op momenten. En nogmaals, ik vond het wel uitstekend uh, gespeeld hebben vandaag.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 En dat zei Art Langeleg, de trainer van PEC Zwolle. Zijn collega aan de andere kant heette Bos en van zijn voornaam. Peter, je had vooraf al uh, gezegd dat je onder de indruk was van uh, Zwolle. En vandaag bleek, denk ik, waarom? Ja, Zwolle heeft het uitstekend gedaan. En jullie? Ik ben over mijn ploeg niet helemaal tevreden, nee. Want wij moeten normaal gesproken van Zwolle thuis winnen. Dat hebben we niet gedaan, dus hebben we het niet goed gedaan. Wanneer ging het eigenlijk niet goed? Want jullie begonnen, denk ik, best aardig aan de wedstrijd. Eerste kans, eerste echte kans, zat er ook gelijk in. Dat moet je eigenlijk helpen. Jawel. Ik vond, ik vond dat we de eerste helft wel het initiatief hadden. Dat we niet heel dreigend waren. Na die goal hebben we nog wel een paar kansen weer gehad. Alleen je geeft ook wel heel makkelijk tegelijkmaker weg. Waardoor je weer opnieuw kan, uh, kan beginnen. Maar naarmate de wedstrijd zeker de tweede helft vorderde... was het op een gegeven moment open huis aan beide kanten. En, uh, en, en denk ik dat, uh, dat, dat het meer voor de hand lag dat Zwolle nog die, uh, die, die tweede zou maken dan wij. Ja, want voordat het open huis werd... hebben jullie meer kansen weggegeven dan jullie... Uh normaal gesproken doen. Jullie geven ja, vandaag veel kansen weg. Ja, nee, dat is ook zo. En uh, zij stonden goed gegroepeerd. Dus altijd daar moeilijk doorheen voetballen. Nou, daar hebben we wel een ploeg voor om dat te doen. Nou, het feit dat het vandaag niet gebeurde geeft al aan dat we misschien uh, ja, minder alert, minder, minder nauwkeurig waren in de pasing. Ik vond het niet echt uh, hoogstaand vandaag. Nou zijn jullie, zeg maar, vanaf het moment dat jullie met drie verdedigers zijn gaan spelen. Jullie hebben on onmiddellijk daarna heel veel complimenten gehad. Veel goals gemaakt, ook punten gepakt. En dat werd langzaam, maar zeker steeds minder. Steeds minder complimentjes, want we raakten eraan gewend en jullie pakten ook steeds minder punten, maakten steeds minder goals. Ja, dat is een constatering, klopt. En moet daar dan nog weer wat gaan veranderen? Nu de winterstop is aangebroken, moet je een ander plan bedenken eigenlijk?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 bij verzinnen wat het beste bij die spelers past. En uh, we zullen eerst weer moeten kijken wat er in de winterstop gaat gebeuren. Hè. Er wordt heel veel gesproken over spelers die gaan of niet gaan. Maar dan komen weer nieuwe jongens bij. Dus als we dat uh, helemaal in kaart hebben... kunnen we zeggen hoe we weer gaan spelen, tweede seizoen elf Peter Bos, de trainer van Herakles, dat dus is op eigen veld... met 1-1 gelijk speelde tegen Pek Zwolle. PSV staat in Breda voor met 5-1. Wat vindt het publiek in Breda ervan, Andy? Nou, ik zal je vertellen, Ronald. Ik heb ooit eens uh, een heel leuk filmpje gezien. Bij een, uh, dat was gemaakt bij supporters van een Engelse ploeg. En die Engelse ploeg die scoorde al weken niet. En het publiek wilde zo graag juichen. En toen hadden ze onderling afgesproken met een paar honderd man. Let's pretend we score a goal. En dan gingen ze aftellen. En bij nul begonnen ze enorm te juichen. En iedereen in een stadion keek. wat is dit nou? Nou, zoiets dergelijks is hier ook aan de gang. Het publiek van Nouk Breda denkt: Weet je wat, we maken er toch een gezellig avond van. We doen net alsof we voorstaan. We gaan juichen, zingen, en gaan... Groot feest ervan maken. De wave ging door het stadion. En voor alle duidelijkheid staat 5-1 voor PSV. Met balbezit voor PSV. wedstrijd is natuurlijk al helemaal gespeeld. Ik denk dat de man die nu in balbezit heel even kwam. Memphis Depay als invaller voor Tim Batas Nog wel eventjes wil laten zien wat hij in huis heeft. En voor de rest is het, uh, ja, kabbelen. Het publiek, dat uh, is het leukst van de wedstrijd uh, eigenlijk de afgelopen 20 minuten. Want voor de rest is Nak te zwak. En vindt PSV het mooi, staan nu op 59 doelpunten in de competitie. Misschien dat ze nog graag die 60ste willen maken voor de winterstop. Maar één ding is zeker, ze gaan als de nummer 1 de winterstop in. Want 5-1, dat uh, geven ze niet meer weg, de Eindhovenaren.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 Van Velsen met Thing, Thing, Thing. ADO Den Haag tegen NEC werd 2-0. Uh, bijzonder in die wedstrijd was dat uh, NEC al na ruim 20 minuten met 10 man stond. Want Conboy kreeg een terechte rode kaart. Ronald van der Geer legde marie, trainer Marie Stijn van ADO Den Haag het volgende voor. Is opgelucht de uh, juiste verwoording van jouw gemoedstoestand... na die, na die 2-0 thuis overwinning en met name dus thuis? Ja, absoluut. Ehm... Um... Ja, daar snakten we met z'n allen naar. Ik, ik, was, ik was een klein beetje bang van tevoren voor een doemscenario. Dat je, dat je eigenlijk de hele eerste seizoen al redelijk goed speelt. Uh, met aanvallend voetbal probeert uh, zowel uit als thuis... Uh, uh, het tegenstanders moeilijk te maken. En dan... Uh, ja, dan spreiden de 17 wedstrijden in het linkerijtje. Nou, vorige week had je een hele zelf een hele goede dienst kunnen bewijzen door een geweldige wedstrijd te belonen met minimaal een punt, dat doe je niet. En dan weet je dan een wedstrijd tegen Nek thuis is altijd lastig. nek is gewoon een goede ploeg. Dus uh, ja, er was ons veel aangelegen om te winnen en om in ieder geval uh, uh, in het linker naar uh, de, de winststop in te gaan. Dus wat dat betreft is de opluchting zeer groot. Het verschil was wel groot tussen uh, het spel van jouw ploeg in de eerste helft. En in de tweede helft, verklaar dat eens. Ja, dat in mijn ogen ligt dat uh, in het feit... Uh, ik vond uh, ook met 11 tegen 11 vond ik ons uh, bijzonder goed uh, starten. Uh, de pech dat... Uh, die hebben we wel eens vaker gehad dat je net het doelpunt niet kunt maken. Nu werd hij afgekeurd. Ik dacht uh, dat het hens was. Dus dat begreep ik dat het hens was. Nou, dan valt de rode kaart. Daarna denk ik dat we het ook nog redelijk goed doen. En in de tweede helft uh, uh, ja, zit het in mijn optiek... Uh, op het moment dat je... Aan het voetballen wil komen, en je bent slordig in je pasing en er is daarna geen druk vooruit. Dus als je niet doordekt in balbezit zit en zij laten zich inzakken, ja, dan hebben zij toch nog een hele goede ploeg om, dat, uh, om daar de vrije man te vinden, vrije mensen te vinden. Dus dat vond ik, uh, dat deed mijn ploeg niet goed in de tweede helft. Dus we maakten het onszelf onnodig moeilijk. En waar NEC uh, na de rode kaart eigenlijk terugplooide kwamen ze er in de tweede helft meer uit dan ik verwachtte van tevoren. Ja, zeker. Maar dat lag, ik vond echt dat dat aan ons lag. Want uh, het moment dat... Uh, ja, ik, ik vind NEC en ADO uh, ploegen van, uh, van ongeveer hetzelfde niveau. Uh, ook in alles, qua begroting, qua spelersmateriaal. Ja, dan met een man meer thuis, dan moet je eigenlijk op elke bal die, die, uh, die je kwijtraakt moet je druk houden. En dat, daar waren wij niet toe in staat. Dus dat, uh, daar was ik uh, niet, niet tevreden over. En dan, uh, dan is uiteindelijk die 2-0 wel een opluchting. En dat zijn Marie Stijn, de trainer van ADO. Zijn collega aan de andere kant, die van NEC dus, heet Alex Pastoor. Alex, ik denk dat jij denkt van nou met 11 tegen 11 had ik het nog wel eens willen zien. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant uh, vond ik dat we het met z'n tien uh, eigenlijk veel beter voor elkaar hadden. Ja, gek hè? <laughs> ja, dat vond ik ook heel gek. Um... Kijk, als je kijkt naar het voetbal, dan uh, dat denk ik dat je daar uh, tevreden over kunt zijn. En uh, de manier waarop ze de handschoenen ook hebben opgenomen, met name na rust, met een man minder. En daarmee uh, ja, eigenlijk uh, de zware bovenliggende partij waren. Dat, dat stemt tot tevredenheid, maar aan het einde van de rit zijn je wel met nul punten. Dus dat is, uh, dat is ook wat, uh, wat resteert. Als dus we even teruggaan naar die, uh, naar die rode kaart? Want er is hier sprake van een recidivist, hè? Zijn derde rode kaart al, wat moet je daar toch mee? Nou, uh, ik denk dat, uh, dat heb ik net tegen de collega's ook gezegd, dat, dat hij het op dat moment uh, en op deze manier steeds makkelijker maakt. Ik bedoel, uh, de concurrent moet het nou wel heel matig doen, uh, wil ik hem weer op gaan stellen. En uh, weet je, hij brengt uh, niet alleen uh, mij, maar vooral uh, het team keer op keer in de problemen met dit soort grappen. Dus, uh, dus daar gaan we even heel scherp naar kijken, dat lijkt me duidelijk. Dan gaan we naar je elftal, want je zei al, hè, rode... of tiental. Of tiental, wat jij wil. Je ploeg. Ja. Um, ze hadden jou wel nodig, denk ik. Want, want na de rode kaart ploiden ze wat terug. En jij hebt in de rust gezegd, waarom? Nou, weet je, je, je bent altijd aan het kijken van hoe kunnen we uh, op een effectieve manier met z'n tien aan de slag gaan. Nou, en uh, na overleg hebben we gedacht, nou, dat, dat wordt dan 4-4-1. En, uh, we hebben tijdens de wedstrijd ook nog wat anders overwogen. Maar ja, naarmate de tweede helft vorderde, des te beter kwamen we in de wedstrijd. We begonnen goed. En, uh, en die tegen Galna in de slotfase op de counternoon de benen. En uh, ja, we hebben heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Het enige wat eraan ontbrak was dat we de gelijkmaker scoorden. Maar ja, ik had uh, zelf het gevoel dat hij veel meer in de lucht hing dan, uh, dan welke aanvallende actie van Ado dan ook. Jan januari gaat de KNVB scherper letten op wat jullie doen. Jullie mogen niet meer communiceren met de strijdsrechter, niet meer met de vierde man. Dat leidt tot, tot wisselende reacties. Wat is jouw reactie op datgene waar, waar je gisteren kennis van hebt genomen? Ja, ik vind het eigenlijk één grote poppenkast. Uh, als je regels maakt, dan uh, moet je ze hanteren. En uh, op het moment dat je dat doet en het gaat niet goed, dan kun je altijd kijken wat voor nieuwe acties je kunt ondernemen. En wat wij doen is uh, zogenaamd tolerant zijn uh, ten aanzien van onze regelgeving. Uh, sommige dingen gedogen en dan polderen we net zo lang door totdat het, uh, het kalf verdronken is. En dan gaan we opeens uh, allerlei dingen roepen. Dus uh, dat vind ik uh, volkomen ongepast. Dus een poppenkast vind ik het. En dat zei Alex Pastoor. Hij is de trainer van NEC. Adel Den Haag wonders met 2-0. En beide goals werden gemaakt door Jens Toorstra. Ja, dat moet een heel gevoel zijn. Een overwinning, maar vooral die twee goals van jouzelf Ja, daar ben ik heel, heel blij mee. En uh, ja, vooral ook met de drie punten. Die hadden we thuis weer een keer nodig. Het gek was, de eerste goal viel uit iets wat jullie steeds probeerden. Hè? Die bal achter de laatste linie te leggen en dan maar lopen, bewegen. Ja, ja klopt. Uh, veel loopacties achter de verdediging. En, uh, en nu was de paas op maat voor Vito en uh, daar kon ik hem aannemen en uh, eigenlijk over de, over de keeper heen uh, stiften. was dat iets, iets waar jullie bewust naar op zoek waren, want jullie speelden wel vaker de lange bal... ...maar dan was het eigenlijk nooit zo effectief. Nee, het was niet echt bewust. Maar ja, tijdens de wedstrijd merkte ik ook wel dat, dat de NEC daar moeite mee had. En ja, dan probeerde het wat vaker. En uh, geloof ik, de tweede keer uh, ja, was de paas goed. En dat uh, was het ook het doelpunt. Dan gaat Comboy eruit met een rode kaart. Dan wordt het 10 tegen 11. Ik denk, nou ja, dan komt die overwinning niet meer in gevaar. Maar uh, de tweede helft was anders dan ik verwacht. Hoe zie jij dat? Ja, ik ben ik helemaal met je eens. Uh, eerste helft speel je wel gewoon... Uh, heb je wel gewoon balbezit en heb je het overwicht. Maar de uh, tweede helft uh, laten we dat een beetje na... Krijgt de NEC zelfs nog, uh, nog kansen en uh, dat hebben we niet goed, uh, goed opgelost. Nou, wat is dat dan? Ja, ik weet niet. Dat is iets wat in de, in de ploeg sluit misschien. En, uh, ja, dat is moeilijk te verklaren. Maar we hadden ook heel veel ja, onnodig bovenlies en uh, ja, dan loop je toch ook zo achter de feiten aan. Want de eerste helft was vol vertrouwen. Dat is hè, wel eens anders bij jullie thuis. Het lijkt een soort van druk op te liggen. De tweede helft was dat weg. <laughs> ja, de tweede helft was dat weg, ja. En uh, ja, heel raar, maar uh, gelukkig uh, brengen we hem tot een goed eind. Wat is dit een opluchting? Thuis winnen? Dat, dat hing een beetje boven jullie ploegen? Ja, klopt. Het was pas één keer gelukt. En uh, ja, dat, hing, dat hangt dan echt boven de ploeg. Maar uh, gelukkig kunnen we zo uh, vlak voor de feestdagen die tweede erbij schrijven. En uh, kunnen we rustig de kerst gaan vieren. En dat zei Jens Toornstra. Hij maakte dus twee goals voor Adel Den Haag. Dat met 2-0 van NEC won. Halen ze de 10 nog, Andy? Nee, dat lukt niet meer. Maar het zestigste doelpunt uh, dit seizoen van PSV is wel gescoord. De 6-1 invaller Locadia... En dat uh, deed hij. Uh, nou, mooi Paasje. Ik dacht van Wijnaldum. Een uh, no-loop Paasje, zoals dat. Uh tegenwoordig heen. Dus de ene kant opkijken... de andere kant de paas geven. Dat was een mooie paas. Locadia alleen op keeper, arme keeper Jellert en Rauwelaar af... en scoorde de zesde voor PSV. 6-1. Ja, ik, ik heb respect voor de supporters van NAC. Die blijven er een feestje van maken. Die denken ook, het is bijna kerst. We houden de moed erin. Maar 6-1, ik zou bijna zeggen... de eerste set is voorbij, maar die tweede set die halen we niet tot het einde. En dan Vega met Luca. Hoe lang moet je nog, Andy? <laughs> nee, <hoe lang laughs> Dit jaar ik bedoel ik, hè? <laughs> <laughs> Dit jaar nog. Dan morgen nog naar VVV Roda. Dat ik me ook op. Half vijf. Uh, gelukkig niet zo rijden. Het staat uh, 6-1. En dat is een evenaring van het record dat PSV haalde. De grootste uitoverwinning. Uh, misschien, oh bijna, 7. 1. Nou, dan komt hij dan. Nee, nog steeds niet. En Van Bommel brengt de bal nog terug. Dan moet hij nu toch wel komen, Stroopman. Nee, schiet hem tegen de tegenstander op. Het is werkelijk een... Uh, Vars aan het worden dit uh, Nak-Breda. Uiteraard bij 6-1. Uh, in 1957, het prachtige jaar 57, was het ook 6-1 voor uh, PSV uit bij Nak. En dat was tot, dat, uh, tot aan vandaag de grootste uh, ooit. En dat wordt nu geëvenaard. Misschien wel verbeterd. Oeh, of nak gaat weg. Uh, Jordi Buijs, te maken van het enige doelpunt van Akbreda. Hij heeft de bal gepaast op Hooy uh, aan de rechterkant. Speelt in de eerste helft aan de linkerkant maar daar speelt nu Leurling. Mooi balletje in de diepte. Kan Boudelje er iets mee? Nee, want Boy Waterman komt goed uit zijn doel. Ja, en dan gaat PSV heel makkelijk uh, de winterkampioen worden. Het werd 0-1 door Lens, 0-2 door Lens. Nadat hij een penalty had gemist, maar de rebound ging erin. Jordi Buijs maakt het nog even spannend. 1-2, maar heel snel. 1-3 door Wijnaldum. Zanka 1-4, 1-5 Narsing. 1-6 was het door invallen, Locadia. En uh, nu is PSV weer in de aanval. En kan er met moeite worden uitverdedigd door nou, Breda. Bal weer opgevangen. We zitten in de negentigste minuut van de wedstrijd. En Van Bommel en Stroopman spelen de bal even naar elkaar. Van Bommel gooit er nog even een versnelling uit en probeert dan te stiften. Ja, dat uh, ziet er aardig uit als hij dat probeert. Maar hij raakt de bal uh, verkeerd. Bal komt in handen terecht van Jelle ten Rouwelaar. De ex-PSV'er aan wie helemaal niets te weten is aan die 6-1-nederlaag. Want hij heeft een uh, goede wedstrijd gekiept. Maar was gewoon kansloos omdat de uh, verdediging van Nac En daar moeten ze toch echt uh, uh, zeer veel zorgen over hebben. Echt uitermate zwak was. Nu de aanval met uh, Goedelje. naar Buis. Buis naar Schalk. Schalk kan hij draaien. Ja, krijgt hij de bal bij Buis. Buis weer bij Goedelje. Goedelje schiet langs het doel van Boy Waterman. En dan wil het publiek... Dat hartstochtelijk heeft gejuicht in de tweede helft. Wil een uh, hoekschop hebben. Overigens, het publiek is nu al uh, voor de helft verdwenen uit het Radverlegstadion. Maar dat uh, terzijde. Maar de scheidsrechter Bas Nijhuis, die geen moeite heeft gehad. Ik heb geen gele kaarten hoeven te noteren. Uh, heeft uh, de bal op de doellijn laten leggen. En dus gaan we nog een doeltrap krijgen voor Boy Waterman. Eén minuut extra tijd gaan we erbij krijgen. En die gaan nu in de laatste minuut voor PSV en nouk Breda. Voor de winterstop gaat... Uh, uh, er aankomen. Kijken wat PSV nog gaat doen in de winterstop. Gaan ze nog mensen halen. CQ gaan er nog mensen weg. En NAC, dat is duidelijk. Daar moet iets gaan gebeuren. Ze zijn keurig uh, een treetje hoger gegaan qua uh, schuldenlasten. Minder schulden dus. En mogen ze misschien wel iets gaan doen in de winterstop. Dat is hoog nodig. Want de uitslag zegt al genoeg 6-1. Kijken of uh, PSV in die slotseconden nog iets kan doen. Met Lens uh, of uh, Wijnaldum die de bal naar Lokadia speelt. Dat was een goede bal. Lokadia probeerde hem terug te leggen richting Wijnaldum. Maar ruikt erbij het achterhoofd van Jens Janssen. En krijgen we nog in de slotseconden van deze wedstrijd een hoekschop vanaf de rechterkant? Komt Stroopman. Uh, voor aangelopen. En dan uh, gaan we dus kijken naar de laatste actie in de wedstrijd tussen Nac Breda en PSV uit Eindhoven. Gaat PSV winnen. 60 doelpunten al in deze competitie. En dat zijn er erg veel na uh, een wedstrijdje of 18. Het is uh, de hoekschop vanaf de linkerkant. De bal komt voor. Wordt met moeite weggewerkt. Maar dan hoeft het niet meer. Nijhuis fluit voor het einde. 6-1. Wint PSV er toch vooraf. Uh, als moeilijk geachte uitwedstrijd tegen NAC Breda 6-1 dus. Een andere uitslagen van vanavond. Heerenveen Vitesse 2-1. Herakles, Pek 1-1. En ADO NEC 2-0. Betekent dat PSV weer koploper is. Samen met uh, FC Twente. Beide ploegen hebben 40 punten. PSV heeft een beter doelsaldo en is dus winterkampioen. Ajax is derde, staat op 36. Maar speelt morgen nog uit tegen FC Utrecht. Vitesse is nu vierde met 35 punten. en Feyenoord is vijfde met 34 punten. Maar Feyenoord speelt morgen ook nog. En dan onderin, daar is uh, Pexwolle op dezelfde hoogte komen als VVV. Beide ploegen hebben 15 punten, maar VVV speelt morgen nog. En daaronder staat Nakbreda met 14, Roda met 12 en Willem 2 met 11. En Roda en Willem 2 spelen allebei morgen nog. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In Spanje heeft Lionel Messi het jaar 2012 in stijl afgesloten. Het Argentijnse wonderkind maakte in het met 3-1 gewonnen duel met Real Valladolid... zijn 91ste doelpunt van dit kalenderjaar. Xavi en Tello namen ook een doelpunt voor hun rekening. Bij Barcelona ontbrak natuurlijk coach Tito Villanova. Hij onderging donderdag een operatie... nadat er wederom kanker in zijn speekselklieren was ontdekt. Villanova werd op de bank vervangen door zijn assistent Jordi Rura. Real Madrid verloor het uitduel met Malaga met 3-2. José Mourinho, de coach, nam het opmerkelijk besluit... om doelman Iker Casillas naar de bank te verwijzen... waardoor de aanvoerder voor de eerste keer in 10 jaar... werd gepasseerd bij een competitiewedstrijd. En die actie pakte dus niet goed uit. De overige uitslagen Real Betis, Real Mallorca 1-2... en Osasuna, Granada 1-2. Atletiek de Bilbao tegen Real Zaragoza is 0-0... maar die wedstrijd is pas om 10 uur begonnen. En gisteravond werd al gespeeld valencia ketafe 4-2... Atletico Madrid stelt de Bigo 1-0. Barcelona gaat na 17 ronden aan kop met 49 punten. Gevolgd door Atletico Madrid met 40. Dan Real Madrid met uh, 33. Maar dan uh, uit een wedstrijd meer gespeeld zelfs. En Malaga heeft er 31 uit 17. Real Madrid heeft geen wedstrijd meer gespeeld, maar staat dus 16 punten achter op uh, Barcelona. In Engeland, daar vierde Karim Rekiksen zijn debuut in de Premier League met een benauwde zegen. De 18-jarige Hagenaar, afkomstig van Feyenoord, won in het shirt van Manchester City met 1-0 van Redding. Nog nooit debuteerde een buitenlander zo jong in het lichtblauwe shirt in de Premier League. Gareth Barry maakte pas ver in de besturendheid het winnende doelpunt. Coach Roberto had, Mancini had daar eigenlijk niet meer op gerekend. Ik hoop, ik hoop de altijd... Always was difficult clearly because uh, we had uh, a lot of ball possession but uh, we had de chance we didn't score and when you don't, you don't score in the first half this game can become kind of difficult Ik hoopte het natuurlijk wel maar het was een moeilijke wedstrijd we hadden veel balbezit maar verzuimden vooral in de eerste helft te scoren aldus Mancini De coach van Redding, Brian McDermott was op zijn zachtst gezet not amused met die late treffen van Barry just playing wrong You know, what are your thoughts? You know, anyone who saw that is on his back. It's plain wrong to, to give that decision and not see that um, referee with that much experience. Listen, that's not the first time that's happened to us. You know, we're uh, we're absolutely gutted. I'm gutted for the players and the fans. Have you managed to talk to the referee? Yeah, I talked to him. He said that he was um, he hung in the air. Um, you can hang in the air if you're on someone's back. Nou, in Engeland is er blijkbaar nog niks getekend aan overeenkomsten... want uh, McDermott had alleen maar kritiek op de scheidsrechter. Iedereen kon zien dat Barry daarbij een overtreding maakte bij die goal. De scheidsrechter zei dat Barry in de lucht hing. Maar dat kan niet als je op iemands rug leunt. Al dus uh, de trainer van Reading, McDermott. Dan Everton dat won uit bij West Ham United met 2-1. Oud Ajaxit Steven Pinaar maakte de winnende voor Everton. Newcastle United versloeg Queens Rangers met 1-0. Arsenal won uit tegen Wigan Athletic met 1-0. De Spaanse middenvelder Arteta scoorde schoot vanaf 11 meter raak. Arsène Wenger, de trainer van Arsenal gaf toe dat het moeizaam ging. Well, it was a difficult game and of course it was very important because we we have beaten West Brom at home and now we had two away wins. Hopefully that will give us a little bit more uh, belief and confidence, but it was a difficult game because they uh, stopped us well from playing. We were not as fluent as sharp uh, than Monday night and so it was a bit more desire and will than the fluency and class today, but it went for us and uh, it's a good result. Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben nu twee uitwedstrijden gewonnen. En dat geeft vertrouwen. Vandaag moesten we het niet van onze klasse hebben, maar van hard werken. En daarom is dit een goed resultaat. Al dus wenger liverpool voelen met 4-0. Tottenham-Hotspur en Stoke City scoorden niet 0-0. Southampton-Sunderland werd 0-1 en West Bromwich-Albion won van Norwich City 2-1. Manchester United gaat een kop met 42 uit 17. Manchester City heeft er 39, maar dan uit 18 al. Arsenal en Everton delen de derde plaats met 30 uit 18. Morgen wordt nog gespeeld Swansea City tegen Manchester United en Chelsea-Aston Villa. Lazio Roma is door een 1-0-overwinning bij Sampdoria... naar de tweede plaats in de Italiaanse serie aangestegen. De ploeg uit de Rome profiteerde van het 1-1 gelijkspel spel... van Inter thuis tegen Genoa. Wesley Sneijder deed natuurlijk niet mee bij Inter. Hij is half december voortijdig op vakantie gestuurd door de club. Fiorentina klopt naar de derde plaats. Het won uit bij Palermo met 3-0. Um, even kijken. torino Kievo werd 2-0. Bologna-Parma 1-2. Atalanta-Udinese 1-1. palermo Fiorentina 0-3. En siena napoli 0-2. En inmiddels is net afgelopen. AS-Roma tegen AC Milan. Het werd 4-2. Gisteren al verloor Calieri van Juventus 1-3. En daardoor gaat Juventus uh, uh, Florissant aan kop. 44 uit 18, gevolgd door Lazio, 36 uit 18. En de derde plaats wordt gedeeld door Fiorentina. En Inter met 35 uit 18. Maar dat is dus al 9 punten minder dan Juventus. Dan België, Cerkelenburg, Waasland-Beveren, 2-2. Gent Charlois, 1-2. Beerschot-KV Mechelen, 0-2. bergen Zultwaardegem 1-1. Leuven-Lierse, 2-2. Anderlecht gaat met 46 uit 20 aan kop. Gevolgd door Zultwaardigem, 41 uit 21. Dan Lokeren 37 uit 21. Standaard 35 uit 20. Clubbrugge en uh, Racing Genk hebben allebei 35 uit 20. En delen dus met Standaard die vierde plaats. Morgen is er nog Standaard Clubbrugge en Racing Genk tegen Anderlecht. En wij gaan verder met schaatsen, want Mariska Huisman... heeft in horende 11e wedstrijd op de KPN Marathon Cup gewonnen. Ze bleef in de spurt, Foske Tamar van der Wal en Carla Zielman voor. Huisman verstevigde met die winst haar leidende positie in het klassement. Sebastian Timmerman en Huisman. Ik dacht bij het ingaan van de laatste ronde eigenlijk, je zit iets te ver van achteren. Ja, ik dacht hetzelfde. Ik dacht ik moet nu uitstappen, want anders dan wordt het helemaal niks vandaag. Maar uh, ja, ik kon uh, echt veel snelheid maken buitenom en er kwam wat ruimte vooraan. Dus daar kon ik mooi achter uh, Voske de laatste ronde uh, ingaan, zeg maar. En uh, ja, de laatste bocht uh, kon ik er omheen, dus dat uh, ja, ging hartstikke goed. Want de ploeg van Foske uh, Tamar van der Wal was echt de ploeg die in de laatste ronde dus het heft in handen nam, hè? Ja, ik dacht ook, uh, ik zat best wel ver van achter en ik dacht als ze nu kn knallend doorrijden, dan, uh, ja, dan kom ik er nooit meer omheen, want ik zat gewoon iets te ver van achter. Maar uh, ik denk dat het tempo ietsje stil viel en uh, toen kon ik uh, ja, mijn kans pakken om naar voren te schuiven. Wat betekent winnen in horen voor jou? Nou, dit is echt uh, superleuk. Er zijn zoveel mensen die je ken en uh, het voelt echt alsof al die mensen echt ook voor mij komen. En, uh... oh, zei, dan heb je veel vrienden. Nou, oh, jawel hè. <laughs> Een soort druk. Ja, nou, er zijn wel echt heel veel mensen die, uh, die hier ook zelf schaatsen en ik schaat hier zelf ook wel veel. Dus uh, er zijn wel heel veel mensen die je ken, dus dat is wel heel leuk. Maar doet dat iemand die eigenlijk al jarenlang rijdt en al heel veel gewonnen heeft, uh, dus dat ook nog wel extra? Ja, zeker wel. Je, als je op je eigen baan kan winnen, dat is toch altijd wel iets bijzonders hoor. Dat is echt mooi. Het is, als ik het goed zeg, je tweede overwinning van het seizoen, hè? Ja, klopt. Vorige week en nu de, vandaag weer. Ja. Op tijd in vorm voor het NK van woensdag in Utrecht. Ja, ik, uh, ik hoop dat ik het drie op een rij kan doen. Dat zou heel mooi zijn. Dat zegt. Uh, ja, we zullen zien hoe het gaat. En NK is toch altijd ietsje anders dan een gewone cupwedstrijd. En uh, je hebt ook geen, uh, geen sprints tussendoor, zoals nu. Dus uh, ja, het is gewoon een andere wedstrijd en we zullen zien. ben jij wel iemand geweest die altijd heel erg met die sprints ook bezig was. Leek ja. vandaag iets minder, was dat ook zo? <laughs> ja, heb je goed gezien. Ja, het was vandaag iets minder. Maar zoals je hoort, ik ben ook niet helemaal fit. Een beetje tegen verkoudheid aan. En ik dacht, ja, ik kan beter uh, in de wedstrijd mijzelf mezelf een beetje rustig houden en kijken hoe het gaat. En uh, ja, want ik was van tevoren, ik dacht gewoon, nou ja, ik, ik ben niet helemaal 100% fit. Maar uh, ja, ik kon het gewoon wel... Uh afmaken En ik was sterk genoeg om het wel uh, tot een goede finish te brengen. In een seizoen dat ook het lange baanschaatsen uh, uh, voor jou eigenlijk weer terug op de kalender staat. Wat is nou belangrijker? Nou, belangrijker? Ik denk toch wel nog de marathons. Maar um, ja, het lange schaatsen is gewoon weer iets nieuws. En uh, daar moet ik gewoon nog ja, een beetje in groeien. En dat gaat wel heel erg goed. En ik vind het ook leuk. Dus het is een mooie combinatie zo. het wordt een drukke week. Eerst één NK Marathon, tweede kerstdag. En dan één NK Allround. Ja, klopt. En dan 2 januari. Het NK Mars start ook nog. Dus ja, het is een drukke periode. Maar wel heel erg. Heel leuk. En dat zijn Mariska Huisman, de winnaar van de marathon in Hoorn. Bij de mannen ging de winst naar Arjan Struitinga. Het leek wel het uh, Nederlands kampioenschap afvalkoers vandaag. Ja, we willen even flink de beuk ingooien, gooien. Even zien hoe we ervoor stonden. En uh, ja, dan uh, komen wij ook beter tot ons recht, denk ik, als het een harde koers is. Een heel belangrijk moment in het begin van de wedstrijd. Toen uh, Chris Pijn Ariens, nummer 2 uit het klassement, ter val kwam. Ja, jullie grote concurrent. Hadden jullie dat gelijk in de gaten? Uh, ja, we hadden wel in de gaten dat hij viel. Ja, we rijden vol voor het klassement, dus uh, we hebben ook één wedstrijd minder gereden als hem. Dus uh, nou ja, in principe staan we dan nu gelijk, denk ik. Ja, dat was even veel doortrekken hè, op dat moment? Ja, natuurlijk. Dan moet je gewoon de punten pakken. Kijk, als wij vallen, dan, uh, ja, dan is het ook jammer. hoort er gewoon bij. Wat was verder uh, de tactiek voor de wedstrijd van vandaag? Was jij de kopman? Uh, nou ja, in principe als het een massasprint zou worden, zou, uh, maar in principe Ingma zat nog achter mij, dus... Uh, ja, zou de kaart Ingma trekken, maar uh, ja, ik zag hem niet komen. Dus ik denk, rijf rijd gewoon vol door en dan zie je het wel. Uh. En dat mag gewoon hè, binnen de ploeg? Ja, natuurlijk. Ja, als ze maar gewonnen worden. Ja. Nou is uh, woensdag het Nederlands kampioenschap. Jij kan dan voor de vijfde keer en voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen worden. Hoe lang ben je al met die wedstrijd bezig? Uh, ja, eigenlijk nog helemaal niet. Dus, uh, we zijn ook met zes mannen in de ploeg en er rijden vijf. Dus uh, het wordt een heel spannend. Ze zijn allemaal goed in vorm. Dus. Maar je gaat me toch niet vertellen dat jij als regerend Nederlands kampioen straks staat toe te kijken tweede kerst? Uh, ik weet het niet. Jelle zei vorig jaar, als je de titel pakt, dan uh, sta je de volgende jaar naast. Maar uh, dan is het de laatste keer. Dus uh, maar, we zien het wel. Je hebt in ieder geval vandaag bewezen dat je prima in vorm bent, dus hij kan er niet meer om je heen? Ja, vorm is goed, dus uh, ja, nu gewoon goed, uh, goed ernaartoe werken. Nog één ding, um, hoe was de sfeer vandaag in het peloton na toch een beetje rumoerige wedstrijd vorige week in Breda? Ja, wij merken niet zoveel van. Het is toch altijd uh, onze ploeg tegen de rest. dus uh, ja, voor ons maakt het niet zo heel veel uit. Voor ons gewoon zaak om gewoon ver te rijden en... Uh, ja, dan zien we het wel. De nou, ploeggenoot Bob de Vries ontbrak vanwege een uh, rode kaart. Twee wedstrijden schorsing. Uh, uh, hoe kijken jullie terug op die hele situatie? Ja, we zijn er niet zo mee bezig. We kijken meer vooruit. Dus, uh, we zijn met zes man, dus uh, we komen vandaag ook nog een goede ploeg op het been zetten. Maar, uh, de rust is alweer gekeerd in het peloton. Ja, bij ons wel, uh, zeker. En, een respect, en het was een wedstrijd met respect vandaag? Ja, zeker. We hebben weinig uh, dingen gezien, dus het uh, ging goed in. En dat zei Arjan Strutera. Hij won dus de marathon van Horen bij De Mannen. We worden hem in gesprek met Sebastiaan Timmerman. Wat een goal. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met NAC tegen PSV. Dat werd 1-6 na een 1-4 ruststand. 0-1 en 0-2 Lens. De tweede kwam uit een strafschop. Die werd gemist. Toen werd hij weer voorgezet en toen schoot Lens. Maar de man van de strafschoppen was nog in. 1-2 werd het even daarna door Buis. 1-3 door Wijnalden. 1-4 door Zanka Jurgensen. 1-5 Narsing en 1-6 Locadia. En dan Heerenveen vitesse Dat werd 2-1 na een 1-1 ruststand. Veen kwam voor door Djuricic en Kashia maakte gelijk. Vindbogason uh, bezorgde de Friese de volle winst. Een overwinning voor de ploeg van Marco van Basten. De laatste winst dateerde van 4 november. De trainer van Veen voelde dat er drie punten eraan zaten te komen. Ik, uh, ik heb genoten van deze week, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een uh, fantastische wedstrijd in Utrecht gespeeld. Die wij helaas verloren hebben. We hebben tegen Feyenoord een schitterende wedstrijd gehad. Die we ook helaas met penalty verloren hebben. En vandaag hebben we terecht, denk ik, gewonnen. We hebben goed gespeeld. En uh, de lijn van de afgelopen weken... die hebben we eindelijk uh, gestalte gegeven met deze overwinning. Dus wat dat betreft uh, ja, voelt het goed. En is iedereen uh, happy om uh, eventjes eruit te gaan. De spits van Herenveen, Vind Bogersson, scoorde opnieuw. Maar hij had er veel meer moeten maken. De eerste 2-3 was... Uh... Ja, op normale dagen zitten zit, uh, alle binnen en ik ben de topscorer van de Eredivisie. Maar uh, niet, het, is zo, het is niet zo vandaag, maar we uh, moeten uh, beleven en strijden en, uh, en uh, één was genoeg vandaag. Eén doelpunt was genoeg vandaag, zei in Bogason, maar als hij de opgelegde kans had afgemaakt, was hij nu topscorer van de Eredivisie geweest. De doelpunt van de IJslanden kwam voor een groot deel op konto van Vitesse-keeper Piet Veldhuizen. Hij ging helemaal in de fout. Veldhuizen, Veldhuizen over de wedstrijd. Het was een dramatische wedstrijd. Dat mag ook gezegd worden. En uh, ja, ik denk dat we deze wedstrijd heel snel moeten vergeten. En uh, ja, nogmaals, het is zonder dat we zo het seizoen, eerste helft van het seizoen af hebben slu mogen sluiten. Een slechte wedstrijd dus van Arnhemse zijde. En ja, wat moet je dan doen als coach van Vitesse? Fred Rutte. Nou, als ze bij mij vroeger wat uh, thuis niet goed ging, kreeg ik met een mattenklopper. <laughs> dat kreeg ik een paar klappen, kreeg ik uh, vroeger, als, als ik niet wilde luisteren. Ja, in de huidige tijd kan dat niet... En uh, ja, ik had toch wel heel graag met de mattenkloppen... door de klikkamer heen gelopen. Ja. Ado Den Haag tegen NEC werd 2-0. Uh, Torensta scoorde eentje voor en eentje naar rust. Er was rood voor Conboy van NEC. En dat was al na 22 minuten. Torenstaar was dus met twee treffers de belangrijkste man van Ado. De toelpuntenmaker zag dat zijn ploeg toch moeite had met tien man van NEC. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, eerste helft speel je wel gewoon... Uh, heb je wel gewoon balbezit en dan heb je het overwicht, maar... Uh tweede helft uh, laten we dat een beetje na. Dan krijgt de NEC zelfs nog, uh, nog kansen uh, Dat hebben we niet goed, uh, goed opgelost. ADO is een stabiele middenmotor. Trainer Maurice Stijn is eigenlijk wel trots... op wat zijn ploeg in de eerste seizoen helft heeft laten zien. Ja, bijzonder trots. Omdat ik uh, in de ogen van heel veel mensen... natuurlijk mijn, mijn vier beste spelers kwijtraakte... ten opzichte van vorig jaar. Voor Hoek, Immers, De Rijk en Kum. Uh, veel uh, jongens erbij gehaald. We zijn begonnen met een hele jonge ploeg. We zijn... Maar ik begreep de jongste ploeg sinds 40 jaar ADO. Met zes nieuwelingen. Dus compliment aan de scouting dat het gelukt is om die gasten binnen te halen. En als je dan uiteindelijk het hele, hele eerste seizoen... of het in het linker rijtje draait... en uh, met name uit, uitstekend presteert... Dan, uh, dan ben ik heel erg trots op die gasten. Er was opnieuw een rode kaart voor Conboy. En dat was al zijn derde dit seizoen. De trainer van NEC, Alex Pastoor... weet inmiddels wel wat hij moet doen met zijn spelers. Ik denk dat, uh, dat, dat hij het op dat moment... Uh...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 Als je regels maakt, dan moet je ze naleven. Nou, daar hebben we gewoon hartstikke veel moeite mee met elkaar in dit land. Uh, en dan kun je ook dit krijgen. Heracles tegen Pek Zwolle werd 1-1. Dat was ook de ruststand. Armenteros uh, maakte de goal voor Heracles. Mokhtar die voor Pek Zwolle. Pek pakt dus een punt tegen Heracles. En eigenlijk is Pek steeds beter gaan voetballen. Trainer Art Langer heeft daar wel een verklaring voor. Ja, nou goed, het is een, een simpel gegeven dat de meeste jongens nul eredivisiewedstrijden hadden voor, de, voor deze competitie. En nu hebben ze allemaal een stuk of 18. En daarin leer je en word je dus steeds beter. En, en, en dat is een proces waarin we gelukkig stappen maken. En ja, dat zie je uh, heel goed terug in ons spel. Nog niet altijd in het resultaat. Want ook vandaag uh, hadden we zwaar een punt. Maar uh, we hadden deze wedstrijd natuurlijk moeten winnen. Peter Bos, de trainer van Iraklis, zag dat zijn ploeg goed begon. Maar hij was daarna niet meer erg te spreken over het spel van zijn ploeg. Ik vond dat we de eerste helft wel het initiatief hadden.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 Gisteren al eindigde AZ tegen FC Twente in 0-3. Twente mocht dus één dag aan kop van de Eredivisie komen. Maar die koppositie werd vandaag weer overgenomen door PSV. Beide ploegen hebben 40 punten uit 18 wedstrijden. Maar PSV heeft een veel beter doelsaldo. Onder andere door die 6-1 zegen uit bij NAC. Je zal maar keeper zijn van NAC en er zes om je oren krijgen. Die keeper heet Jelle Terrouwelaar. Jelle, was PSV nou zo goed vanavond of NAC zo slecht? Uh, dat is een moeilijke. Uh, ik denk wel dat wij uh, vandaag uh, gewoon slecht waren. En dat doe ik met PSV, want ik vind PSV uh, gewoon uh, ik denk de beste ploeg waar wij tegen gespeeld hebben. Uh, alleen ik vond wel dat wij vandaag heel erg slecht waren. Begint dat al in de eerste minuten eigenlijk? Ja, hoe wij begonnen aan de wedstrijd, uh, daar, lag, uh, daar lag voor mij alles in. Uh, we waren niet agressief genoeg. Veel te veel onzag voor, voor dit PSV. En uh, ja, als je dan de goal ziet hoe wij die vandaag tegen hebben gekregen... dan, uh, ja, dan is dat op een, hele, op een hele slechte manier. Ja, op een gegeven moment was er een beeld van je te zien. En de machteloosheid die droop er echt vanaf. In de steek gelaten, door alles en iedereen. Nou, dat voelde niet zo, in de steek gelaten. Want we zijn een elftal uh, en daar hoor ik absoluut bij. Alleen nogmaals, als je ziet hoe wij die goals vandaag hebben weggegeven, dan is dat heel slecht. En, uh, en dat, en dat mogen, we met met, mogen we ons aanrekenen met z'n met, met allen. Ja, de bottomline is natuurlijk dat je onderin staat en dat het echt moeilijk gaat worden na de winterstop. Ja, nou, ik heb het al een paar keer eerder aangegeven dat, dat wij het gewoon heel erg lastig gaan krijgen. Uh, wij, wij, wij, wij zitten gewoon met een aantal ploegen in hetzelfde schuitje. En wij moeten zorgen dat wij uit die, uit die degradatiezone wegblijven. En dat zal een lastig gevecht worden. Alleen we gaan er alles aan doen om, ja, om zo snel mogelijk weer een paar plekjes omhoog te kruipen. Wat zit het er ook in? Nou ja, ik vind de, de, de laatste weken tegen Feyenoord, tegen NEC, uh, uh, voor de beker, tegen Herakles. Dat was allemaal, allemaal redelijk, redelijk goed. Nou, alleen als je dat verval dan vandaag weer ziet, ja dan, uh, ja, dan is dat heel erg slecht. Dan heb je een slecht gevoel. Uh, want je wil eigenlijk het jaar dan goed afmaken ook? Nou ja, absoluut. want je nu, je gaat nu, uh, je gaat nu een week op, op, op vakantie. Ja, dan wil je gewoon met een goed gevoel uh, weggaan. En weer met een goed gevoel terugkomen. Ja, dat kun, je, dat kun je nu niet over spreken. Nee, want hoe is dat gevoel nu? Nou, dramatisch. Ja, echt dramatisch. Uh, nogmaals, als je ziet uh, hoe wij vandaag gespeeld hebben. En waarbij wij uh, de goals hebben weggegeven met, met, met ons allen. Ja, dan, dan is het op een hele slechte manier. Jelle ten Rauwleij, de keeper van NAC Breda... Dat dus met 1-6 verloor van PSV. Hij mocht wel praten met Jeroen Gruter. Ik zei al, PSV en Twente gaan samen een kop 40 uit 18. Ajax heeft er 36, maar dan uit 17. Ajax speelt morgen om half 1 uit tegen FC Utrecht. Vitesse is uh, voorlopig even vierde, 35 uit 18... maar kan morgen worden gepasseerd door Feyenoord. Feyenoord heeft er 34 uit 17... en speelt morgen om half drie thuis tegen FC Groningen. Dan onderin, vierde van onderen, is uh, Pek Zwolle. Daarboven staat de uh, VVV trouwens, dat heeft uh, 17 wedstrijden en 15 punten. Dan Pek Zwolle, 18 wedstrijden en 15 punten. Dan NAC Breda... Uh, 14 uit 18 en uh, Roda en Willem 2 sluiten de rij. Roda met 12 uit 17 en Willem 2 met 11 uit 17. Half 1 dus FC Utrecht Ajax morgen. Ook om half 1 RKC Waalwijk tegen Willem 2. Om half 3, ik zei het al, Feyenoord tegen FC Groningen. En om half 5 nog VVV tegen Roda JC. So it's over This time I know it's gone Sluiting van deze Langs de Lijn Coldplay met Up in Flames. De volgende Langs de Lijn is morgenmiddag alweer om twee uur. Tom van Hek zit hier dan achter de microfoon. En Max van Wezel zit in de studio hiernaast. Hij zit klaar voor met het oog op morgen. Dat kunt u beluisteren tussen elf en twaalf. Nog een heel prettige avond. Hij laat winden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 Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op Indipender.nl. Visite, visite, een huis vol visite. Oom Joop had spontane krabwils meegebracht, en daarna kwam Joken met de karaoke.